Uur. Gert Kluut met het NOS Journaal. De fabrikant van de elektrische bakfietsen van het merk Stint... laat alle 3500 exemplaren die in Nederland rondrijden onderzoeken. Alle veiligheidspunten worden nagelopen en onderdelen worden preventief vervangen. Daarnaast hebben de kinderopvangbedrijven een checklist gekregen... waarmee ze zelf hun stint kunnen nalopen. Aanleiding is het dodelijke ongeluk op een spoorwegovergang in Os... waarbij vier kinderen in een stint om het leven kwamen. Mogelijk was er iets mis met de remmen. De kandidaat voor het Amerikaanse hoge rechtshof, Brett Kavanaugh... wordt opnieuw beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een voormalige medestudente stelt dat Kavanaugh haar in de jaren tachtig... zijn geslachtsdeel in haar gezicht heeft geduwd. Dat zou zijn gebeurd op een feestje in een studentenhuis. Kavanaugh spreekt deze beschuldiging tegen en spreekt van laster. Deze week wordt de andere vrouw die de rechter heeft beschuldigd... gehoord door een commissie van de Senaat. Het tv-programma Zembla heeft de militair opgespoord... die in 1982 in El Salvador opdracht gaf om vier icon-journalisten te vermoorden. De 79-jarige kolonel woont in de VS en kan nog steeds worden vervolgd. De Nederlanders maakten een reportage over de burgeroorlog in El Salvador... toen ze door het regeringsleger werden doodgeschoten. Een VN-waarheidscommissie concludeerde 25 jaar geleden al... dat de kolonel verantwoordelijk was voor de moorden... maar dankzij een amnestiewet in El Salvador is hij nooit berecht. VVD-Eerste Kamerlid Annewil Duttler heeft een ethische grens overschreden... door te stemmen over een wetsvoorstel... waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. In 2013 huurde het ministerie van VWS Duttlers adviesbureau in... om advies uit te brengen over een wet die zorgtaken overhevelt naar gemeenten. In juli 2014 stemde de Eerste Kamer erover... en mede dankzij Duttlers stem haalde de wet het net. Het weer verspreidt over het land buien, ook periode met zon. Het wordt 14 of 15 graden. In de nacht naar dinsdag kan het in het binnenland aan de grond vriezen. De rest van de week vrij herfstweer. Het blijft dan droog bij veel zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is zijn we aan de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Just stay. van Zandvoort op zaterdag. De uit 1987 van Wet, Wet, Wet... en Sweet Little Mystery. Inderdaad, 6 over twee, Zandvoort, een goedemiddag. Albert-Jan en ik zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Goedemiddag, Albert-Jan. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, kijkers. En goedemiddag, luisteraars. We zijn er weer, drie uur, dan, drie uur lang live... vanaf de Tolweg 10A. Hoe is jouw week geweest? Uh, nou druk. Druk? Ja, van alles wat. En maar goed, is alles, weer, alles is weer goed gekomen gekomen zou ik wel zeggen. Dus we kunnen weer uh, volledig drie uur, de komende drie uur aan de bak. Want we hebben dus genoeg nieuws in en rondom Zandvoort wat uw aandacht uh, verdient. Uh, allereerst uh, hebben we natuurlijk, het wordt vandaag weer gevoetbald. We hebben de beker uh, zit erop voor SV Zandvoort Eerste. We hebben dat met goed gevolg die drie wedstrijden uh, verspeeld. En vandaag begint de competitie. En de wedstrijden beginnen niet om half drie, zoals we altijd gewend waren... maar ze beginnen om drie uur. Is dat het hele seizoen zo? Dat is het hele seizoen zo. En waarom? Uh, ik heb wel een idee, maar wellicht dat uh, Joop van Ness... want die is daar voor ons aanwezig, daar uh, meer duidelijkheid uh, over kan uh, geven. Goed, dat is om tien over drie gaan we voor het eerst schakelen... met Joop van Ness op Duintjesveld tijdens de wedstrijd SV zandvoort uh, Dam. Verder gaan we om kwart voor drie bellen uh, met uh, uh, Cathy Samé Lotin, de oprichter van de Pink Turtle Foundation. Uh, die heb ik zelf jaren terug nog een keer gesproken. Vlak voordat ze naar de Seychellen ging, geloof ik. Mm -hmm. voor de, of voor een baan. Maar ze is daar eerder teruggekomen omdat er bij haar borstkanker was geconstateerd. En daar is ze nu aan het herstellen van. En ze laat zich, ze, ze, we gaan haar bellen in de koepel in Haarlem. Hé, hey, gezellig. Want ze laat, ze laat zich 23 uur opsluiten. En dat heeft alles te maken met het booby trap gebeuren. Er is een tentoonstelling aan verbonden. En natuurlijk haar stichting Pink Turtle Foundation. Dus ja, de countdown loopt. Kwart voor drie gaan we haar bellen. En ik ben benieuwd hoe het met haar is. Zo vlak voor 23 uur opsluiting. Goed, uh, verder natuurlijk de standaard evenementen zoals er zijn. De evenementenagenda om half vier. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er is er genoeg te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weer, ja, blijft het zo, wordt het beter, wordt het nog heftiger. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week. Ja, we hadden hem vorige week ook al. En hij woont nog steeds in het dierenthuis. Dus we gooien Kas nog één keer onder uw aandacht. Wellicht dat hij na deze uitzending wel een thuis kan vinden. En hij luistert inderdaad naar de naam Kas. Gedicht van de week. Hoef je geen zorgen over te maken om kwart voor vijf. Want dat is al geregeld. En dat is uh, de pakkende titel. Jij liet mij vallen. Oké. Okay. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier pit report. Ja, je zou bijna zeggen de, de, de, het seizoen van de Formule 1 is voorbij... Zoals gisteravond de heren tijdens het uh, Formule 1 café ook aangaven. Uh, het is eigenlijk allemaal al een beetje beslist. Een voorbeslissing is er al. Maar goed, er is natuurlijk altijd weer wat ander nieuws uit de wereld van de Formule 1... en uit de, formule, uit de wereld van de autosport. Dat om kwart over vier. En zondag is uh, Max jarig. Uh, morgen is Max jarig. Ja, nou, ja, dan hoeft hij niet te racen. Nee, volgende week oh, zondag. Oh, volgende week. Ja, voor Dan moet hij wel racen. Maar ja, wellicht dat hij achteraan moet starten. Maar daarover om kwart over vier... Meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albertjan, we hebben weer een vol programma tussen twee en vijf uur. En dat meekijken doe je heel eenvoudig. Ga dan naar www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Kijk je mee in de studio aan de Tolweg Tina. En Albertjan en ik zeggen goedemiddag. Vanmiddag tussen twee en vijf weer heel veel lekkere muziek op CFM. Waaronder deze uit de jaren 80 van Simply Reds. En man is to tie to mention. En niet alleen de muziek uit de jaren 80, maar ook de Kiltie ti gaan weer langskomen. Daarover straks veel meer. Je weet wel, van die ondeugende platen die je eigenlijk niet meer durft te draaien, maar wel zo leuk zijn. Die krijg je te horen vanmiddag tussen 2 en 5 uur.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 het heeft van alweer een paar maanden geleden. des van rudimental en these days. Inmiddels kwart over twee, tijd voor Red Salvage in het kort. De portefeuilles van de in augustus afgetreden wethouder Gerard Kuipers... zijn onderling door het college verdeeld. Het gaat om een voorlopige herverdeling, omdat nog besloten moet worden... of er überhaupt een nieuwe wethouder bij moet komen... of dat Jo Berenzen, Geert-Jan Bluis en Ellen Verheij als drietal doorgaan. In verband met het naderende program Begrotingsbehandeling... is het van belang dat de portefeuilles weliswaar tijdelijk... Maar in ieder geval ondergebracht zijn. Wethouder Ellen Vrij van de VVD neemt voorlopig de meeste uh, portefeuilles van Kuipers over. Toerisme en economie en kunst en cultuur gaan de liberale bewindsvrouw vooralsnog beheren. Wethouder Jo Berensen van de Oudere Partij Zandvoort gaat zich bemoeien met de bibliotheek. En de wethouder Gert-Jan Bluis van het CDA krijgt duurzaamheid erbij. Gerard Kuipers neemt op woensdag 3 oktober afscheid in het Zandvoorts Museum. U kunt hem vanaf half vijf de hand uh, schudden daar al daar. Op 3 oktober afscheid van. ...ex-wethouder Gerard Kuipers om half vijf in het Zandvoorts Museum. Bewoners van de Linneerstraat in Zandvoort zijn een handtekeningenactie gestart... ...omdat ze vrezen voor een hangplek voor jongeren voor hun deur. Het gaat om een container, beter bekend als ontmoetingsplaats, Job in het kort... ...die nu op een tijdelijke plek staat vanwege bouwwerkzaamheden. De gemeente noemt de Linneerstraat als een van de mogelijke definitieve locaties... Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de ophef rondom de plaatsing van de container wat prematuur is. De gemeente heeft aangegeven dat de Linneustraat een mogelijke locatie is. Maar als blijkt dat er veel omwonenden dat niet zien zitten, dan gaat de gemeente uiteraard op zoek naar alternatieven. Vandaag hoog bezoek op het Zandvoortse strand. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport komt vanmiddag naar de Noord-Hollandse kust in het kader van de Veiligheidsdag. Georganiseerd door de Nederlandse Kitesurfvereniging en de KNRM. Doel van de bijeenkomst tussen de KNRM en de servers is om de onderlinge band te versterken... elkaar voorlichting te geven en te kijken hoe incidenten met kiteservers tot het minimum kunnen worden beperkt. En met de komende najaarstormen in het vooruitzicht is dat misschien best verstandig. Zo gingen er vorig jaar in september ook al heel wat waaghalsen tijdens de storm de zee op. De bijeenkomst vandaag vindt plaats bij watersportvereniging Zandvoort... en de minister is rond drie uur aangekomen en hij zal wellicht nog een rondje met een van de KNRM-boten maken op zee... Minst, tenminste als het weer het toelaat. Dan even terug naar gisteren, vrijdagavond, even na 16.00 uur... 00 uur. Euh, na 18.00 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd... voor een ongeval binnen Ubuntu Beach Club op het zuidstrand van Zandvoort. Tijdens het aanrijden kreeg de Zandvoortse brandweer de informatie... dat er door de storm een deel van de wand was ingestort... en op een persoon terecht was gekomen. De plaatsen bleek de persoon inmiddels onder behandeling van de Zandvoortse reddingsbrigade politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en later ook door ambulancepersoneel. Nadat het slachtoffer gestabiliseerd is, is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Samen met collega's van het hulpverleningsvoertuig, de HV-voertuig in kort, uit Velzen, heeft de brandweer de boel zo ver dat als mogelijk gestut. Ook de gebroeders Paap hebben hun steentje bijgedragen... door een grote container voor de beachclub te plaatsen... zodat de wind daarentegen gebroken wordt. Dus jammer genoeg wel gewonde door de storm van gisteren. Wil je het nieuws nalezen? Dat kan op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu hè, via de Play Playstore. Just Zo, deze hadden we alweer een hele tijd niet meer gedraaid bij CFM. Dus vandaar dat hij weer eens zo op de zaterdagmiddag... op je eigen lokale radiozender. Dat was Santana en Holdan. Straks om half drie hoorde je het weerbericht van Albert-Jan. Ik ben benieuwd of het weer zo stormachtig blijft... zoals het de afgelopen dag is geweest. Maar dat horen je straks. He. Gewoon blijf luisteren naar CFM, dan krijg je het vanzelf te horen. Maar er is meer muziek, hier is Met Love. Some of that, probably mm. so know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your tweets is a rap. Mm. Love the energy, where you pickle top rocks. That king, girl, your pepper in your everlasting mm. Every queen, girl, you nose, know, so you never, never yet flap. I know why I see, but mm. want mm. for your dog, my eye, the She precise and exact. Good love, girl, you're going too so hard. Woo. Girl, you like some flippers when I'm spreading into a bar. hey. hey to me be so bad. <laughs> bij CFM Zalvoort. Dat was uh, de single van uh, Jean-Paul... tezamen met uh, David Ketta en Mad Love. Zalvoort, nog wel een uh, goede middag. Ja, en uh, de politiek is ook weer wakker trouwens, uh, Albert-Jan. Langzaam. Wat, ja. ja, ze gaan weer beginnen met de raadsvergadering. Het was toch al een rumoerig recess. Ja, zeggen. dat denk ik wel. Ja, hij was ook nodig. Ja, goed. Maar uh, de eerste raadsvergadering, uh, Rob... van het nieuwe politieke jaar staat voor komende dinsdag op de agenda... Voor wat de bespreekpunten betreft is het slechts een korte agenda. Niet meer dan twee onderwerpen zullen besproken moeten worden... waarvan één een echte belangrijke. Het is opvallend dat na het zomerreces de perikelen rondom de bekendmaking... van de sponsor van de verkiezingskast van de Autopartij Zandvoort... en de daaruit vervolgende ontslagname van oud-wethouder Gerard Kuipers... niet meer agendapunten zijn. De integriteitskwestie zou een logisch agendapunt zijn geweest. Het zij zo... Aanstaande dinsdag moeten ook nieuwe voorzitters van raadscommissies worden benoemd. Het college stelt aan de raad voor om Belinda Geurandsson van de VVD... Astrid van der Veld, gemeente Belangen-Zandvoort en Kees Mettes van het CDA... en Marco Deen van de PVV als voorzitters van de raadscommissie... voor de raadsperiode 2018 tot 2022 te benoemen. Onder voorbehoud staat ook nog het door de D66 voorgestelde raadsonderzoek... naar de integriteitsonderzoek in het vervolg van het perikelen rondom wethouder Joop Berensen, in verband met de storting van een fors bedrag... in de verkiezingskast van Oudere Partij Zandvoort op de agenda. Maar of dat tot een debat, zeker een discussie, leidt aanstaande dinsdag, dat zal dinsdagavond pas duidelijk worden. Nogmaals, de raad vergadert in de raadzaal op van het raadhuis op dinsdag 25 september vanaf 8 uur s avonds. De entree is via het bordes op de raadhuisplein En de vergadering wordt tevens live uitgezonden via de lokale radio, juist uw enige echt eigen lokale zender, ZFM. En via de livestream van de gemeente Zandvoort. Dankjewel Albert Jan en we gaan luisteren dinsdag. Ik ben wel heel benieuwd. Hoe ze allemaal klinken nee. na zo'n uh, lekkere vakantie. Ik denk dat het uh, heel druk wordt ook. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <tie> nou, vanmorgen hebben we al een beetje politiek gehad, burgemeester Niek Meijer. In uh, Goedemorgen Zo voor het, het eerste kwartaalgesprek van het uh, nieuwe seizoen. Het gaat er omspannen ook dit seizoen weer. zo'n uh, zaterdagavond worden? Ja, waarschijnlijk wel. A night to remember, hoorde de, de disco-klassieker van 5. 1 of 3, hij zit er klaar voor. Albert-Jan met het weer voor de komende dagen. Vandaag schijnt nog wel af en toe de zon, maar er zijn ook uh, wolkenvelden... en lokaal is er een enkele bui mogelijk. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 16 Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en het gaat enige tijd regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het ook bewolkt en er zijn flinke perioden met regen. Aanvankelijk staat er een zwakke tot matige oostenwind... maar de wind draait naar noord tot noordwest en neemt flink in kracht toe... en wordt vrij krachtig in de polder en hard tot stormachtig aan zee. Mogelijk komt er een noord tot noordoost -west noordwester storm in te staan. Windkracht 9. De temperatuur stijgt naar waarde van rond de 16 graden. Ook na het weekend zijn er perioden met zon. Maandag, tot, uh, maandag komt het nog tot enkele buien en de rest van de week blijft het droog. De temperatuur ligt maandag en dinsdag rond de 15 graden... maar woensdag en donderdag is het met 17 à 18 graden weer wat zachter. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, je Dus we moeten rekening houden met de storm... die er uh, morgen aan gaat komen. Het weer is na te lezen op meteopagina.nl... of kijk ook eens op uh, www.ricoweer.nl. Ja, en van de storm kwamen we op deze plaats van Christopher Cross. Hier is Ride Like the Wind. beste Storm, Windkracht 9. Dus zet alles goed vast in de tuin en op het balkon en zo. Want anders vliegt de boel door de lucht heen. Jor de Christopher Cross en Ride Like the Wind. Het aftel is begonnen, Albert Jan. Nog 24 minuten. En dan gaat Katty de gevangenis in. Klopt. Ja. En naar de volgende plaat doe ik alvast even een snel voorbeschouwing. Dan nog één plaat. En dan gaan we gelijk over naar de koepel in Haarlem. Om te vragen hoe het met de gesteldheid is van Katty. Oké, okay, dat gaan we zo dadelijk horen bij CFM. Blijf luisteren. Hier is The Prisoner of Love. bij dit soort muziek, Albert Jan, voel ik me meteen weer een uh, radiopiraat. Een beetje uit de piratentijd, uh, deze zingel van de Millie Scott En de gevangenen van de liefde, The Prisoner of Love... over gevangenen gesproken, die samen 23 uur gevangen gaan worden in de koepel. Ja, en het is nog een kleine 20 minuten en dan is het zover. En dan heb ik het natuurlijk over Cathy Lotin uit Zandvoort. Want ze kreeg na enkele roerige jaren borstkanker in april 2017. Terwijl ze nog steeds onder behandeling is, heeft ze de stichting Pink Turtle... Foundations opgericht. Vanaf vanmiddag 3 uur tot zondagmiddag 2 uur... zal Katty eh, 23 uur opgesloten worden in een cel eh, 0.18 van de koepel... in Haarlem, waar ook de expositie Booby Trap zal plaatsvinden. Vroeger werden gevangenen 1 uur per dag gelucht, vandaar de 23 uur. Katty zal een livestream doen om 4 eh, uur vandaag en morgen om 11 uur... om haar ervaringen te delen. Voel je vrij om dan ook vragen te stellen... De koepel staat voor hun symbool voor één borst in opsluiting. De opsluiting is als een metafoor voor het krijgen van borstkanker of kanker in het algemeen. Je wordt in alle onschuld veroordeeld met een strafexpeditie. Het begint met één cel, een kwaadaardige cel die je gevangen neemt en je opzadelt met de doodstraf in borstkankerland. Levenslang inhumane behandelingsmethodes vastgeketend zijn aan infusen verlangend naar vrijheid... Maak maar maak maar zo'n reis in de gevangenschap van een levensbedreigende ziekte... geeft ook nieuwe inzichten al dus, Katty. Diepga diepgang en als, en als je geluk hebt, nieuwe kansen. Er komt ook dus een expositie, booby trap genaamd. Kijk dan even op www.pinkturtlefoundation.nl... www.pinkturtlefoundation.nl of steunptf.nl. De Pink Turtle Foundation wil aandacht geven aan borstkanker... aan de hand van tentoonstellingen, nieuwe media en campagnes. Nogmaals, voor meer informatie kijk op www.pinkturtlefoundations. En ook daar kun je eventueel doneren. Waarom dit hele verhaal? Ja, zometeen om drie uur. Want uh, oh, naar na de volgende plaat gaan we live schakelen met Katty. En uh, dan kunnen we ons focussen op hoe zij zich voelt. Want over een kwartier zal ze de cel ingaan. Hmm, Oké, okay. dus... we, we horen ze dadelijk van Katty. Uh, we gaan haar bellen. Kwartier te gaan en dan gaat Katty de bak in. Ja, echt? En we hebben haar aan de telefoon. Goedemiddag, Katty. Hallo. Hallo, welkom. Dankjewel. Spannend, zeg, nog een kwartier te gaan en dan gaat het gebeuren. Dan gaat het inderdaad gebeuren en ik zie dat het ook opgeroepen wordt om met het hele team nog bij elkaar te komen. Maar goed, jij bent weg, jullie gaan Go voor. Goed. De microfoon is voor jou. Nog 15 minuten te gaan, waarom laat je je 23 uur opsluiten? dat ik taboes wil doorbreken en uh, aandacht wil uh, focussen op uh, uh, op het thema borstkanker en dit is gewoon een geweldige manier ook om zelf ook te ervaren hoe het is om opgesloten te worden en het, het staat ook een beetje symbool voor als je de diagnose krijgt alleen deze keer is het vrijwillig Je laat het me vrijwillig opsluiten en als je de diagnose kanker krijgt dan uh, ben je, ben je eigenlijk onvrijwillig opgesloten. En uh, het is gewoon een heel mooie metafoor... om dat uh, op die manier te gebruiken naar buiten toe ook. Dus ja. Uh, ja. Even, even, ja ik, moet, ik moet snel zijn, want je moet, moet we gauw weer door. Je hele verhaal heb je heel mooi verwoord op uh, de website van Pink Turtles. Ja. Daar staat het hele verhaal uh, in, uh, in kort beschreven wat je hebt doorgemaakt. Ja. Met, met dat eindresultaat de gevangenis in. Uh, ja. Kan je even zeggen welke website dat precies was? Uh, www... ...pinkturtlefoundation.nl Dus pinkturtlefoundation.nl En de donaties en meer informatie over het project kun je zien op steunptf.nl Dus ptf van pink Foundation. steunptf.nl Daar kunnen mensen doneren als ze ons ondersteunen. En wij vragen nu ook om boek selfie donaties. Dus uh, we willen eigenlijk alle lotgenoten, of zoveel mogelijk lotgenoten... Uh, vragen of ze foto's willen delen... van hun uh, van tekeningen van hun geopereerde borsten. Ja. <laughs> Zoals jij dat ook gedaan hebt met de zeven andere dames. En dat ja. staat allemaal, is allemaal terug te vinden op de website. Uh, ja. uh, wat me toch wel even uh, aangrijpt... is dat, dat de donaties, dat geld, dat gaan jullie gebruiken... om, om uh, activiteiten te organiseren... om uh, ja, soort ge gestemden uh, aan te spreken. Klopt. Ja. En daar gaat het geld ook voor gebruiken. Ja, en in eerste instantie zijn we dus nu bezig met een uh, tentoonstelling in de koepel in Haarlem. En uh, Dus daar, daar gaat nu het geld naartoe. We zijn bezig met het inrichten van de ruimte. Uh, we zijn met zoveel mogelijk ja, mo middelen aan het inrichten. En ik moet zeggen dat we al aardig op weg zijn met het huidige budget dat we hebben. Uh, maar goed, we, we willen natuurlijk wel door. We willen verder nog uh, meer projecten gaan doen met marketing en dergelijke. Dat kost allemaal veel geld. Maar ik ben wel heel blij met alle mensen die zich uh, nou ja, inzetten, vrijwillig en mee willen helpen. En, uh, dus gewoon dat geeft, gewoon heel veel goed wil. En ja, daar ben ik heel erg blij om. Het is dus voor mij ook echt nieuw om op deze manier dingen te organiseren. En ik ben echt verrast en geraakt door de, door de positieve reacties. En... Ben, ben jij de komende 23 uur ook te volgen? Of, ik meen ik ik niet gelezen te hebben dat je een livestream gaat openen. Ja, ik uh, wil om vier uur een livestream doen en morgen om elf uur. Oké. Okay. Dus uh, ik ga om, na vier uur of vijf uur, ik ga nog lang die livestream doen... Uh, ga ik dan even echt in stilte en dan gewoon de ruimte ervaren. En uh, ja, Ja. Ben heel benieuwd. Ja, Katty, waar kunnen ze die livestream volgen van jou? Via Facebook. Oké, okay, dat is duidelijke taal, via Facebook. Ja, en dan Pink Turtle Foundation... Op Facebook. Nou, we, Rob en ik zijn in gedachten bij je de komende 23 uur. Ja, geweldig. <laughs> en uh, ik zou zeggen, kan je nog één keer de website noemen? En ik, ik weet dat je dat je gauw door moet, maar hartstikke fijn dat je nog even tijd voor ons had. Nog even de website waar men naartoe kan? Ja, steunpcs.nl Oké, okay. okay, nou je gaat zo meteen om drie uur de koepel of de bak in, om het zo maar te zeggen. Ik ga... En dan laat je laat je 23 uur opsluiten voor, voor het goede doel. Is het ook zo dat de mensen daar bij de koepel langs kunnen komen om je gedachten te zeggen en een donatie te doen? Ja hoor, dat kan. Dat kan zeker. Ja, ze kunnen ook morgen, morgen komen als ik eruit kom. Oké, okay, dat is na nou 23 uur. Uh, om twee uur uh, word ik uh, weer bevrijd. Oh, dat is, uh, dat is prettig om te weten. <laughs> Goed. Hey, we willen je verder niet ophouden. Ga naar je teamgenoten toe. Maar uh, ZFM uh, denkt met je mee. En ik hoop je, als, als je in iets rustiger vaarwater bent... dat je een keer tijd hebt om bij ons op de zaterdagmiddag langs te komen... en ons bij te praten. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Super. Heel veel sterkte ja. namens Rob en mij en ZFM en alle luisteraars. En uh, ik zou zeggen, tot over 23 uur. Ja. Oké, okay, heel veel succes en we gaan je zo meteen om vier uur volgen op Facebook. Oké, okay, hoi. hoi. Hoi hoi. Dus er is juist uh, Katia aan de telefoon. Yeah. Ze laat zich uh, zo dadelijk opsluiten om uh, drie uur. Geheel vrijwillig in de koepel in Haarlem, uh, Albert-Jan. Dat ja. allemaal voor het uh, goede doel. De Pink uh, Turtle Foundation. Straks om vier uur dan, dan gaat ze live met een uh, livestream via Facebook... op dezelfde pagina van de uh, Pink Turtle Foundation. Goed. Uh, de brandweer, jeugdbrandweer gaat ook van start. Oké, okay. ja. De jeugdbrandweer krijgt langzaam maar zeker gestalte in Zandvoort. Een paar maanden geleden heeft een aantal jongens en meisjes... van de leeftijd van 12 tot 18 jaar aangegeven... dat ze interesse hebben in de jeugdbrandweer. Een afdeling die in Zandvoort nog niet bestond. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest... om een afdeling voor de jeugd op te richten. Nu kunnen we mededelen dat er groen licht is... voor de jeugdbrandweer Zandvoort. Al dus brandweervrouw Laura Hellerkalk. De oefenavonden eh, van de jeugdbrandweer... zijn op vrijdagavond van 7 tot half 9... De jeugdbrandweerkorps wordt opgedeeld in junioren tot en met 15 jaar... En, aspirant en aspiranten tot en met 18 jaar. Beide groepen of oefenen doorgaans het zogenaamde aflegsysteem... dat de basis vormt voor veel vormen van brandbestrijding. Kennis en vaardigheid van de groepen wordt getest via wedstrijden en toetsen. Vanaf vrijdag 28 september is iedereen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar... van harte welkom. Dus ook de jongens en meisjes die zich nog niet hebben opgegeven... maar het wel leuk lijkt... Maar voor meer informatie kun je contact opnemen met jeugdcoördinator uh, Laura Heller-Kalk. En uh, dat via lheller kalk vrknl Dat is lheller kalk vrknl Maar dat kan natuurlijk ook via de brandweerkazerne in persoon. Ja, 28 september, dus ben je van harte welkom. En in... waar ben je welkom? Bij de kazerne aan de <lacht> Lineenstraat in Zandvoort. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur doen met Mai Tai.